Deze single bekijk ik eigenlijk alle albums van Uggy naar Benny. Met Uggy en de Bunny Man. Uggy Echo en de Bunny Man. <laughs> ik heb zo lang in die kast laten staan dat ik er niet eens bij uit kan spreken. Ik heb ze even afbeluisterd. Want ik vond wat waren ook alweer de grote hits? En ik kan ze gauw niet vinden. Je moet echt kijken op internet. Want het lijkt allemaal erg op elkaar. En dit is ook echt zo 70 gewoon. Maar het is, het is leuk. Ze hebben opgetreden op uh, Summer and Darkness. Dat was ergens in augustus, volgens mij. En uh, de, de mensen die er naartoe waren geweest, waren heel positief erover. Het, is alleen, het was alleen wat aan de korte kant. En de Lou Reed's versie van Walk on the White Side. Hadden ze beter niet kunnen spelen. Ook speelden ze een versie van The Doors. Uh, uh, You're Strange. People are Strange. En dat was een beetje gesjoemel. En verder. De uitlichting was ook oké. Okay. Niet te veel licht op de zanger. Want hij is ook al op leeftijd natuurlijk. Dat krijg je dan natuurlijk altijd. alweer. Laatste plaatje voor uh, 9 uur. Straks om 9 uur. zijn we weer met z'n tweeën. Het dus is altijd een gemis van vrouwelijke kanten. Ik heb hem wel. Maar dat komt nooit te horen. Daar heb ik altijd een bij nodig. De Electrons.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 In NRC Handelsblad zegt hij dat hij erover aanvaringen heeft gehad met burgemeester Cohen en dat hij heeft geleerd vaker zijn mond te houden. Ik moet veel inslikken, zegt Welte, en ik moet mijn ambities bijstellen. Het is niet de bedoeling dat ik veel agendeer. Verder zegt Welte dat hij nooit met minister ter horst spreekt. Ze praat volgens hem alleen met bestuurders, omdat ze politiemensen maar stoorzenders vindt. Welte blijft nog twee jaar korpschef in Amsterdam totdat zijn contract van zeven jaar afloopt, daarna gaat hij wat anders doen. De Zuid-Hollandse recherche onderzoekt een incident in het zwembad Aquamar in Katwijk. Gisteravond zijn daar 32 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze niet goed waren geworden. Eerst werd gedacht aan een gloorlek, maar nu zijn er aanwijzingen dat er sprake is van een bewuste actie. Iemand zou opzettelijk een onbekende stof hebben verspreid. Aan het begin van de nacht was iedereen weer thuis. Het zwembad in Katwijk is vandaag weer open. In het zuiden van India zijn bij een ontploffing in een vuurwerkopslagplaats zeker 30 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Het zijn vooral handelaren die grote partijen vuurwerk kwamen instaan voor het Diwali-festival. Het jaarlijkse hindoefeest van het licht dat binnenkort begint. Bij dat festival wordt altijd veel vuurwerk afgestoken. Het pakhuis ontplofte nadat er brand was uitgebroken. Het cannabisgebruik in rijke westerse landen loopt langzaam terug. Daarentegen is er een stijging in armere landen in Latijns-Amerika en Afrika, schrijven onderzoekers in het medische vakblad de Lancet. Van de mensen tussen de 15 en 64 jaar gebruikt 1 op de 25 wiet of hash. Het weer, plaatselijk een bui en geregeld zon. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het... E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 Zandvoort heeft het. Uitgeslapen. En jij beleefd het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Oké okay, everybody, rise and shine. morgen. Toebak leeft op de radio even na acht uur. Oh nee, het na negen uur. Ja, ik ben er eindelijk. Eindelijk heb ik mijn... Mijn pijnlijke lijf verheven van mijn bed. Maar gewoon hmm. toch, om bij jullie te kunnen zijn. Nou, fijn is dat toch altijd. Ja. Ik zeg altijd zoals gemist. Mijn vrouwelijke kant is er dan gewoon niet, weet je? Ja. Dat kan natuurlijk <lacht> gewoon helemaal niet. Het tweede geldt van het radioprogramma. En uh, ze schuift het aan, Jolande. Ze had even het probleem. De opstartproblemen natuurlijk. Ja, ja. Ze, of zij het gaat redden, de 67? Nou, dat is de vraag inderdaad. Ja, Dacht jij zou helemaal wel palen toch? Want je bent net geen 55. Nee, oh. ik heb echt pech. Want uh, over, uh, het is gewoon in 61. Nee, Even kijken, 2011 gaat geloof ik de eerste jaar erbij, en ja, dan, en dan daarna, nou, en ik moet dus tot 2016, echt aan het rekenen. Ik wil het gewoon niet weten. Ja. Ik weet gewoon, nou, ja, ik ben gewoon, ik ben gewoon een pineut, ja, ik ook. En uh, ik heb en bij elkaar gerekend. Ik moet dan, ik heb dan 50 jaar gewerkt. 50 jaar was jij zo vroeg, ik was 17 dat ik ging werken, oh, nee, nee ik, ik, uh, ik, ik was uh, 21. Maar ik heb dus wel uh, bij deze baan als ambtenaar. Ja? ben ik dan uh, 42 jaar. 42 ga... jaar ben ik hier al? Nee. Hallo. Nee, als dan. <laughs> als ik het ga redden. Als ik het ga redden. Maar dat is de vraag. Want het is gewoon een feit. Dat, uh, dat, dat zei uh, de, de apotheek hier al. Van, Zodra je 50 bent, ben je van mij. Ja, en, dat kan uh, me voorstellen. Ik begin de 50 te naderen. en er komen steeds meer van die rottige klachtjes. dat je denkt van. Dit wil ik helemaal niet. En dan denk ik, van, dan moet je nog zo lang werken. En die sleep je voort. Het is uh, treurig. Ja, het is treurig. Het is waar. Ja. Um, uh, degene die zich echt makkelijk voortsleept op het podium is Diana Ross. Was je ja. daar naartoe? Heb je daardoor ze ze ze zeer handen? Omdat je hele tijd aan, aan, aan mee ja, zwaaien, je was. Je hebt je handen in de lucht. met je aansteken. Steek die jurk in de brand. Maar hoe is het geweest? Wat, wat, wat, wat waren de, de ik, reacties ik, op de kranten? Je hebt hem niet voor je. Alleen een, een foto, een, ro een rode vage met een, uh, een krullenkoppen bovenop. Meer uh, is er echt over geschreven. Dat is een 40... Uh... Een man sterke orkest achter zich had. En dat Marco Borsater bij een geëmotioneerd wegging. Omdat hij. Het is toch gelukt? Het is gewoon gelukt. Gelu ja, nou, dat vind, ik vind het toch wel leuk. Ja. Ja, hij wist so. het ook. Hij wist gewoon dat het de door, door gronden ging. Dat wist hij in de Maar dat poppenkastje spelen. van, nee, ik Wist hij dat? Ja, hij wist het al lang al. Want het was, was al een maanden bekend gewoon. En dan was het volhouden. Dat hele poppenkastje. Net als Dirk Schiering gaat volhouden. Vandaag, nou, maandag. We hebben een grote kans. We gaan de 48 uur gaan we goed overleggen. Hij praat ook op bepaalde manier. Heel ja, kort. Zin ja, nu het ja, team? Ja. Dit was bakkenen, het is net een computertje gewoon, die ja. knopje. En dan en, al praten. Uh, we gaan overleggen en maandag, negen uur, weten we meer. En we hebben een grote kans, meer dan 50% om het uh, toch voor elkaar te krijgen. Er is 1 biljoen uh, geld tekort in Hoeveel Amerika. Hoeveel is dat weer? Ja, dat, 1 biljoen. En dan denkt hij dat hij een Amerikaanse bank zo gek krijgt om bij hem in te stappen. En die zooi, die hele die poppenkast van hem, die, dat museum... Het, het, het, het voetbalstadion en het schaatsplugje van ja ja van hem te te financieren vergaren Je op gegeven moment je gewoon je verlies nemen en gewoon denken van ja oké okay, ik ben gewoon dom geweest heel maar dom het is wel waar hij heeft wel hard voor de zaak al die mensen die hij natuurlijk heeft gedwongen van je moet die Polen ze verkopen, die probeert hij nu wel te beschermen. Als een personeel probeert hij wel te beschermen. Ja, dat, dat is wel weer aardig. Maar wat hebben we er nu aan? Niks. Nee. Helemaal ja, niks. niks. Sterk als je daar hebt gewerkt of nog steeds werkt. Waar kom je terecht ook, hè? Ja, dat is de vraag. Ja. Ja, voor de rest van een hele word je toch met een nek aangekeken. Maar jij bent degene die die ze nou, heeft... Oh, euh... je weet wel de trucjes. Ja. Je wordt nergens meer aangenomen, want je hebt een lazerdopje. De koeks. Zie de zon. Oh, wait, dat was de grote hit voor de koeks. Daarna kwamen nog veel meer leuke hitjes. Maar die blijft het ook in ons geheugen en Dit was ook een van de laatste zingers See the Sun. Probeer het positief in te zien. Dat komt allemaal goed natuurlijk. het oh, is zo moeilijk. Ja, dus ook, ik zat afgelopen week naar de andere tijden te kijken. Ik kijk natuurlijk altijd documentaires. Andere tijden, Nova. Ja, oh, oh, ja allemaal op stijl. We oh, moeten het ook allemaal wel inhoud hebben natuurlijk over het leven. En Het ging over de kleine aarde. Er was zo'n uh, groep. In de jaren zeventig... Daar ben ik geweest van de zomer. Bij de kleine in aarde. Bokstol. Ja, was het in Bokstol? Ik ja. weet niet. Ik dacht dat het helemaal weg was. Want ik zag ook allemaal nieuwe huizen er staan op het, het terrein. Maar de kleine aarde, daar, dat was een groep die dan uh, helemaal ging uh, leven. Helemaal terug naar de basis. Ja. Leefde in een kleine in een woningtje. sliepen met z'n allen in één grote zaal. Ik weet niet wat ze er meer deden. Voor mij was het niet groep alleen... Groepseks. Ja. Daar werd niet over gepraat. Maar dat werd volgens mij wel gedaan. En die gingen ook allerlei groenten verbouwen en zo. En zorgen dat, uh, dat ze geen elektriciteit hoefden. Ja. En dat is allemaal heel mooi. Dus ik denk van ja, dat, dat, die kant moet het er misschien weer wat. op. Het heeft wel wat, ja. En ik zag, daarna zag ik ook nog een keer de, de reunie. En er zat iemand in die gelooft in de Maya kalender. Dat het in 2011 oh. is afgelopen. Ja. En dan in 2012 beginnen we met een nieuwe wereld. En daar komt geen zend bij kijken. Dat is alleen maar liefde wat je nodig hebt. Oh, dat is wel heel makkelijk. Dus als die kleine aarde nou weer opgestart wordt, dan... Nou ja, dat is dat. En het komt allemaal wel bij elkaar, want je, die financiële wereld ligt op schat. Ja, dat is waar. Die is klaar. Dat geld bestaat ook helemaal niet, dat blijkt En er dus. was weer een, een meteor, hè, ook van de week. Ook zo'n teken. Ja, dat is dat eigenlijk een teken aan de wand. Ja, het ja, is waar allemaal gewoon. Het is waar. Die meteoriet, dat was een klein brokstukje van die grote meteoriet die, ja. die nog aankomt natuurlijk. Ja, ja, En die plonst ook in de water en dan komt er een tsunami. Dan komt er een vloedgolf. Die komt hier... Nou, ja. Valt hij hierin of valt hij gewoon in de Middellandse Zee? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Oh. Als hij maar groot genoeg is, dan komt er een grote golf. Natuurlijk. En dan is Nederland gewoon weg. Ja, oh. En dan, uh, dan kunnen we overnieuw beginnen. Een wereld zonder geld, maar alleen met liefde. Nou, ik zorg toch dat ik, ik mijn pinpas moeite... bij me heb in mijn vluchttas. <laughs> ik denk dat het wel verstandig is. Ik denk dat het wel verstandig is. Ja. Ik denk anders dan overleeft het gewoon ook niet hoor. Ja, Je hebt ook zo van wat te doen bij nood. En nou, ik droom er dus regelmatig van. Dat ja. is heel raar. En dan ben je dus, uh, ja, ik slaap de laatste tijd niet zo geweldig, maar dan, dan droom je van, ik moet vluchten. Ik weet niet wat het is, of dat zal ook wel iets uh, speciaals zijn. Yeah. En ik denk van, God, wat moet ik nou meenemen? Maar ondertussen heb je inderdaad zoiets van een noodpakket van wat moet je meenemen? En dan is het inderdaad van Lucifer's en de kaarsen. zorg dat je een klein radiootje hebt zodat je naar CFM kunt luisteren natuurlijk, want wij zijn natuurlijk zo'n plaatselijke radiosender. Ja, wij zitten op een dus hoog gebied dus. Daar worden de dus dus, uh... op afgegeven. Maar ik heb het echt zo van. Nou, als het wat langer is, dan moet ik misschien toch wat meenemen. Misschien moet ik toch even allemaal foto's branden op een cd'tje. Dan stop ik die er ook in vast. Een Extra. noodpakket. noodpakket. Ja, een noodpakket. Ja, ja nee, maar dan heb je toch foto's van vroeger. Ja, ja. Hoe nee, maar was dat het? soort dingen allemaal. Weet je, dat je denkt, van, oh. Ja, dan ja, maar... vinden je jouw cd'tje en dan denken je: hoe zag de aarde er vroeger uit? En dan zien ze al... dus elke die foto's van jou. Nee, dat helpt. <laughs> nee, maar dat zijn echt van die dingen. Maar ik, inderdaad, ik ben dus ook in de kleine aarde geweest. Ja. En ik was daar met twee pubers. En die waren helemaal. Uh, ...onder de indruk van die compost-wc. Van, oh, als je daar popt, dan ziet, zo lopen, weet je wel. En, lekker schijt op zijn uh, wc. Uh, ja. <laughs> en het was gewoon ergens best wel saai, maar hun uh, ging echt van bankje naar bankje. Oeh, een chuckie draaien, weet je wel. En dan was het op een gegeven moment van, hé, uh, hey, geiten, of schapen. En hun, hup, gewoon die wijn in. En die, die schapen waren hartstikke bang. En ik zei, jongens, hou op je mag die wijn niet en laat je nog het hek openstaan ook. Ja, maar nou is het eindelijk leuk, nou verpest jij het weer. Stel van die stadse mensen, ah. niet eens stadse mensen, gaan op het platteland en schoppen de heleboel in de war. Ja, zo is het destijds fout gegaan natuurlijk. Dat kan ja, niet anders. Maar het is wel heel leuk en het is heel natuurvriendelijk en ze hebben dan wel wat speelgoed daar en dat werkt op zonne-energie. Dus als je dan een klepje open doet, dan begint er een, een, een bak te draaien en dan moet je zorgen dat een bal op een bepaald gaatje valt en zo. Dat oh. soort dingen, hartstikke leuk. Er ja, zijn maar altijd goed in ballen in gaatjes te proppen, dat is helemaal geen punt. <laughs> Over compost wc gesproken, afgelopen week hadden we een paar mensen bij ons dagcentrum onder de grond aan het werk bij de waterleiding het was niet helemaal goed, het moest omgelegd worden. En een gegeven moment uh, zegt een van die mannenloepen, hey, pas op! Dus ik zeg wat is er aan de hand? Dus een gegeven moment komt hij naar boven, hij zegt van, weet je, iets over die wc's hier? Ik zeg, ja, die wc's zijn plusminus drie kwart jaar geleden zijn ze aangesloten. En dat is een speciale wc voor, voor gehandicapten, lichamelijk gehandicapten. Oh, gehandicap meer ruimte. Hij zegt van, nou, het is allemaal wel leuk, het ziet er allemaal wel high-tech uit, boven de grond. Maar heb je ondergrond wel eens gekeken. Er is dus één grote composthoop. Hij is niet aangesloten op de riolering. Oh? Al een jaar lang valt zeg maar, de poep en de pies... valt gewoon op één grote hoop onder de grond. Ja, de, de, de vocht, dat, het vocht dat, dat, dat, dat, dat loopt wel weg op een gegeven moment. Ja, het ook. loopt allemaal weg. Maar het valt onder de grond, moet je je voorstellen. En wij hadden ze. Het ruikt wel wat apartig, maar ja goed, sommige... Ja, dat heb je nou eenmaal met die... Met uh, ja, de bejaarden toch... ook, weet je. Het ruikt toch altijd wat muffig. Ja, ja. dus... Ja. Wij hadden <laughs> Ze wel... laten toch wel eens wat Fijn. Vroeg. Wij bezuinigen op allerlei tweedehands kopen En uiteindelijk denk je van, ja een zootje er onder de grond. Gaan. Ja, nou. nou zitten jullie dus letterlijk diep in de shit. Nou. Ja, wij moeten nog met, met, de, met de mestvork, moeten wij zeg maar, nog ja? onder de grond, moeten we de tuin gaan. Jongens, uh, we hebben vandaag een natuurdag. Ja, daar <laughs> we komt gaan het wel in mee. therapie. Daar, komt, daar <laughs> komt het wel op neer. Even, uh, zit u, gaat u even zitten thuis? Uh, pak de leuningen vast, want dit is een heftig plaatje. En ik vind hem gewoon, dat je op de radio. Hoor. U moet gewoon eens opgevoed worden met nieuwe muziek. De Nieuwe Shining hebben een nieuwe single uit. En die heet Shadows. Doe je arm maar wild. <tied> mag meegespeeld worden op den luchtgitaar geen punt Deze ik zou echt de hele ochtend liefst deze muziek willen draaien van de nieuwe Shining en die heet Shadowcast. Hier bij ZFM de vroege morgen nou ja, het is alweer 20 minuten over, 9 natuurlijk. Ik ben al zo lang, dat, zo lang wakker dat ik denk van, ik trek een biertje over. Oh lekker? Ja, doe maar een biertje gewoon. Doe maar een rosé biertje dat dan. Dus vanochtend weer zo vroeg dat ik denk van, nou, het is voor weer alweer middag. Het avondprogramma kan alweer van start <laughs> gaan, zeg maar. Zo so is dat. Het is, uh, ja, de, de, de, de namen had jij net over. Ja, ja, het ja is geweldig. Je uh, hebt de, de Koen en Sander show van 3 fm Ja. Maar die hebben dus uh, een verkiezing gedaan voor de schaamnaam van 2009. Oh, Oké. Okay. Uh, het woord, alleen de schaamnaam. Maar uh, ze vinden het gewoon, wat is de vreemde naam voor iemand die echt zo heet? Dus iedereen kon inschrijven. Een voorwaarde was dus echt dat de namen echt bestaan. En ze, ze kwamen dus met 4000 namen op de proppen. En uh, de namen die erop zijn van uh, Constant Lam. Constant. Ja, leuk. Ja, ja. leuk. <laughs> En uh, Jos Tiband, mm. <laughs> ja, Jos Tiband, Wij mm. lachen mee. Koos Busters. <laughs> en uh, Connie Plassen. En Chill Persoon. Enzovoort. en uh, nou, Er staat echt een hele lijst. Maar je had ook... Uh, een, uh, vorig jaar was er geen... Was uh, Stanley Messi. <laughs> Die was de winnaar van vorig jaar. Stanley Messi. Maar het is gewoon, gewoon wel. Er is de afgelopen weken dus ook 10.000 keer gestemd. Meer dan voorgaande jaren. En uh, volgend jaar wordt er weer een verkiezing gehouden. Maar echt wat er ook staat, hè. Hier is een mevrouw, uh, is een mevrouw die heet Piest van Achteren. <laughs> dat is dus gewoon de achternaam. En uh, Hen Henrique Aangeenbrug. En oh, wat had je nog meer? Oh, die ouders. Uh, wat is dat dat je grappen ook gewoon ja, ook, hè? Ja, En je hebt ook, je heet Wiet. En zijn achternaam is Gras. Wietgras, weet je wel? Ja. <laughs> Dan denk je echt van, is dat nou waar? Laurens Paalvast <laughs> En Constante de Klos dat vind ik wel een constante klos. Dat is nog wel. Die heeft nog wel status ook, vind ik eigenlijk. Ja, en je hebt Guy Goed gezelschap en Fidel de Dop. Dat is ook wel af. Dat is Ja, het Philip Hendrik en zijn achternaam is Fidel der Fidel de dop. Nou, oké, dus wel even zoeken. Eén naam die. Als je moet maar eens gaan kijken, er zit gewoon ook een link bij. En het is dus gewoon uh, 3fm.nl. Ja, we gaan dus het even het kwamen maken. Schaamnaam. Nee, maar het is gewoon lachen die namen. Man. Het is natuurlijk leuk bedacht, maar het komt ook omdat er een onderzoeker is geweest, die is bezig geweest. Om te kijken hoe hij zeg maar, de namen goed kon invoeren in een computer, in een spraakcomputer. En dat spraakcomputer ook uiteindelijk de namen herkent en de klanken. En die heeft toen een onderzoek gedaan naar de voornamen en de achternamen. Ja. En die kon ook aan de hand van de voor- en achternamen, vooral de voornaam kon hij achterhalen. Zeg maar uh, uit welk gebied van Nederland ze kwamen. Okay, ja, Zoals Jan en Piet en Klaas, die kwamen meer uit het, uit het noorden. En, en bijvoorbeeld uh, uh, Emma en uh, ja, wat had je nog meer? Nou Allemaal ja, van, van die ziekere namen, die kwamen meer waren? uit Brabant. Oké. Okay. En uh, hij kon ze echt wettelijk in, in de provincies in Nederland invullen waar de namen het meest voorkwamen. En dan zeg maar, als je dan ook in een park gaat zitten en dan ga je luisteren naar de, de moeders die hun kinderen gaan roepen. Dan kan je gewoon een beetje met je ogen dicht raden. in welke provincie je zit. Wat voor provincie je ja, zit. Omdat om je dan zeg maar. van die hele chique namen krijgt. Oké. Okay. Maar je hebt hier een dame, hè. Dit is een lerares aan de school in Uithoorn. Ja. Die heet Greet Doornspleet. Dat is ja, toch ook, nou, het ook. Toch... Dat is dus echt verschrikkelijk. Ja, maar wacht even. Je zou echt. U zou maar zo heten. Maar zo Dirk heette nu momenteel. Ja. Ja. Dirk Schering. Ja, maar. Scheer je weg. Maar je hebt gewoon sowieso. als jij, als jij dik heet. Ja. He? Dat dan, is dan, dan, dat, dat Je is gaat klaar? naar Amerika, en nou, dan word je gewoon kaart uitgelaten Ja, maar neem eens Dirk. Ja, zeker in Amerika. Nou, misschien wordt Dirk daar straks niet uitgelopen. Dan, oh, are you Dirk? Are you the famous Dirk, Dirk. van de Netherlands. Ja. Ja, ik wist daarna pas van, oh, de DSB-bank, oh, dat komt van zijn naam. Ja, dat heb ik eigenlijk nog niet gezien: Spaarbank. Is dat? Een dubieuze spaarbank. <laughs> Dan komt het Dirk beetje... Nou ja, Dirk heeft nu genoeg aandacht gehad deze week. Nee, nee, die kan altijd over. Er is altijd nog wel een nieuwe insteek in de ja. media. Ze weten altijd wel iets te bedenken gewoon over Dirk Scheringa. Ik ja. ben het echt wel aan het zoeken, dus ik, ik vertel het je straks natuurlijk. Dat moet, uh, ja, dat moet wel op die zender. Mijn robot, friend, dat is een nieuw beetje, dat hoor je hier. By your side always and forever midnight and the moon is wearing makeup in the sky Street lights flicker all alone and start to die lost your way so many times so many times you don't So We plakken natuurlijk naar de New Shining. Dat is ook logisch. Is ook Shadow Cars. Dit was uh, My Robot en By My Side Forever. By het is uh, Doebak Levert op de radio. Het tweede gedeelte van deze, dit radioprogramma. En langs komen mensen binnen druppelen. Ja, zij gaan uh, voorbereiden voor de volgende show. Mannen met een lange groene jas aan. Ja, volgens mij ziet dit Hou dit maar is. aan. Weet nooit wat eronder zit. Wauw, dat valt meestal Ja, gelukkig, dat, valt, ja dat is valt, wel spannend. Dat is inderdaad. altijd wel weer spannend, hè? Ik heb het nog nooit gedaan, jij? Nee, in een stuk hier is Nee, dat je gewoon in de trein een lange jas aan hebt, en dat je gewoon niks eronder aan hebt. Dat, dat ik eerst dat je heel funtig om je heen zit, kijk zo naar al die vrouwen en dan begin je één knoopje. En nog een knoopje. Je nou, had toen een Engelse serie. En daar deed dat. Stel deed dat. En dat was zo leuk. En die zaten er zo bij elkaar. En toen liet ze een ander nou net zien dat ze daar bloot onder waren. En die anderen. Helemaal gênant. Voor die oudere mensen. heel. Oeh. Uh, ja, toch. Oudere mensen zijn waarschijnlijk Oud 35. Maar die jeugd tegenwoordig wil ja. natuurlijk allemaal dat nog veel jonger bloot gaat. Praten. Ja, ze vinden eigenlijk dat je... na je dertigste heb je het gehad. Dan is het helemaal klaar. Nou. Dus eigenlijk zitten wij nou... in aftertime. Het is, het is wel lastig, want we moeten... steeds langer door ook. Alhoewel ja. we... vorig week ik ook uitgeleken dat eigenlijk de aarde... langzamer gaat draaien. Dus... Uh, ja, want was, was de conclusie, weet dat je wel? De ging langzaam rijden, dus we worden ook minder snel oud. Dat is ja, wel ja, zo ja je, jongen. ja. je blijft Ja, je blijft jonger. Dat duurt langer. Zo ja. is het. Ja. ik heb uh, hier uh, een bericht dat er in uh, New Orleans er uh, is uh, uiteraard ook een gevangenis, maar daar schijnt dus was een hele vingerrijke groep. Die hebben dus gewoon tennisballen over de gevangenismuur gegooid met daarin mobiele telefoons en wiet. Dus dat nou, was natuurlijk fantastisch. En die gevangenen vonden het erg prettig natuurlijk. Ja. Want uh, die gevangenen hup, die pakken die ballen, maken open, stoppen en, uh, en halen alles eruit. En zo en veroordeelde bellen voor ze naar het recreatiegebied gaan naar een handlanger buiten het de detentiecentrum. Om te zeggen dat ze eraan komen. En hup, we halen die ballen over de muur heen. Maar ja, ze hebben nu helaas een groep gevangen genomen. Er waren toch uh, zes personen. En uh, ja, ze zijn gewoon het haasje. Dus nou mogen ze uit de in. Dus ja, wie gaat nou de ballen gooien? Hou ze in de lucht, die ballen. Tjoo, maar hij vindt het wel vindingrijk. Het is wel vindingrijk. Maar het zijn er wel hele kleine mobieltjes. Uh, dat moet ja. oh, tennisballen zijn toch niet echt heel Ja, maar heel ook, ook wiet gewoon. Ja, wel. wiet. Oh ja, je, kan, je een, een ja. moet je wiet hebben natuurlijk. Ja, natuurlijk. Anders kom je er gewoon niet doorheen. Dat is vrouwen zo. achter het zuur bloed aan de muur is nog steeds een uitdrukking die toch regelmatig wordt gebruikt? Ja, door man, door vrouwvriendelijke nou mannen. Weer? Ik heb pas een ongeluk gehad in februari. Dat bedoel ik. Maar ze hebben een onderzoek gedaan bij Autoweek. Onder 500 automobilisten. Het gaat om de schadevrije jaren. En voor mannen is dat gemiddeld 17, en voor vrouwen is dat 14. Dus het gaat om schadevrije jaren. Ook concludeert Autoweek dat het de afgelopen jaar slechts 20% aan automobilisten schade heeft gereden. 4 op de 10 brokkenpiloten betaalden schade uit eigen zak. Oh kijk. Dus dan krijg je toch een ander beeld. Het is toch maar, maar wat krasjes. Ze zijn bang dat de premie straks dat omhoog mannen, gaat natuurlijk. Dat zijn de mannen. Dat zijn okay. de mannen. Oh. En professor Brouwer, een hoogleraar verkeerspsychologie, laat deze klant weten dat Autoweek de verkeerde conclusie trekt. Hij stelt dat vrouwen misschien eerder claimen dan mannen, waardoor Autoweek een verkeerd beeld krijgt. Ja, vind, Dat lijkt nou. ook wel logisch. Er zijn nog steeds jonge mannen achter het stuur die het bloed veroorzaken, zeg maar. Ja. Die zijn nog steeds het gevaar. Ja, maar die doen ook volgens mij ook die races. Hè? Je hebt ook van die straatraces, dat ze wie het hardst kan, midden in de nacht. Ja. Zo'n stille weg. Daar hoor je niks meer van. Nee, nee, maar dat houden ze ook stil allemaal. Maar ik denk dat er daar toch wel wat schadetjes van komen af en toe. Ja, dat zou ook nog wel kunnen Toch eigenlijk. wel. Ja, en uh, we hebben nu ook geen ruimte voor dat het nieuws natuurlijk allemaal. Want het is natuurlijk tegenwoordig ook alleen maar DSB-bank waar we over praten. Heb je nee. nog iets over de DSB-bank? Nee, nou, ik heb nog wel over een oma ja? uit, uh, uit uh, Groot-Brittannië. Die is Jenny heet ze. En die snurkt zo hard dat het niveau vergelijkbaar is met een F-16 straaljager. Al dus de, de Britse nieuwsite. Het snurken houdt dus 111 decibel. Het is dus gelijk als aan het geluid van een vliegtuig dat op 90 meter hoogte overvliegt. En daarom slaapt hij echt nooit, logisch natuurlijk Maar liefst vijf nachten per week in de logeerkamer Dus dat doen we twee keer in de week en Nou, we... dat is toch nog netjes En als, het, als hij zeg maar zoggens die kamer binnenkomt Het zou me toch meuren in die kamer Want als je zo aan het snurken bent, dan krijg je toch een droge keel En dat gaat, dat gaat, dat gaat muren Een hij lager op de nachtkast En dan gaat hij er gewoon gezellig wakker maken ja, halfwege de nacht komt hij en giet hij er even een glaasje water in dan komt het allemaal weer, weer goed de Ja, lukken. oma baalt er wel van Straks, schaam. <laughs> Straks wat Nieuws uit de regio Is er een daspop And never get enough. Even 7. In de zaterdag Het De zonnet. komt deze kant op. Heel nou. Ja, daar gaan we niet zingen. Butterfly belly aches. Keep me up night and day. Ready Radiate sunshine. To make it reverberate. You're looking for a reason. Nothing but scraps of food. In the spirit of the season.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 Ik krijg net een uh, papiertje onder mijn neus geschoven. Is dat een eetbare paddenstoel? Die je zo op een plaatje laat zien? Ik de, uh, misschien, misschien. Ja, nou, ik kaartijs. durf het niet aan hoor. Nee, ik, ik, ik, ik, ik laat het mijn... graag voorproeven. Nou, die berichten van vorige week, dat er echt een aantal mensen gewoon in Nederland verkeerde paddenstoelen hadden gegeten en het loodje legde, heb ik sowieso. Nee hoor, die champions blijven ook in, in de schappen bij uh, de supermarkt. Oh, ik, ik, ze waren wel in de reclame deze week. Ja, dat kan me, iets me voorstellen. <laughs> Laten we ze al in godsnaam wegduwen nog, zegt de baas. Voor een, voor een bodemprijs. Maakt allemaal niet uit. Laat ze maar klauwen. Ze moeten uit die schappen vandaan. Dus ja. Denken mensen dat het gevaarlijk is als je allemaal in een straal van een meter omheen lopen is. Het is tijd voor de regio berichten. Ja, we Wat hebben een. Uh... Uh... Nou, Marco Termes heeft zijn nieuwe roman uitgereikt op 9 oktober bij Strandpaviljoen Mangos aan de burgemeester. En de roman heet uh, TR. Die staat dus voor Tyrannosaurus Regina. De vrouwelijke versie van T-Rex. En dat gaat over een verhaal in Rome. En dat gaat eigenlijk over een dochter van een machtige bankier die zich bezighoudt met onverkwikkelijke zaken op het allerhoogste niveau. Ik kan niet anders zeggen, maar ik weet zeker dat Marco de tekst voor dit uh, artikel helemaal zelf heeft uh, aangegeven. Ja, klinkt echt van daar is over nagedacht. Ja, precies, maar waar het nou precies over gaat, is me even ontgaan. Maar goed, het ging al van een, een tieners... vrouw in Rome, een en vrouw en die heet in Rome. Tyrannosaurus Regina, maar het is dus gewoon een vrouw die dus waarschijnlijk net zo eng is als een tyrannosaurus rex. Oh, Oké, okay, die de tanden overal inzet als ze ja. maar een paar slaatjes. Het klinkt als Dirk. Oh, sorry. Daar er we niet meer ah. over beginnen. Uh, Politieagenten hielden afgelopen maandag om kwart over twaalf s'nachts op de Leidse vaartweg tijdens een uh, surveillance een automobilist aan. Oh, stoppen echt? en blazen. De man bleek te veel gedronken te hebben. Verrassend. 1,2 promilage. de 61-jarige automobilist afkomstig uit Haarlem. Ik dacht al, dit weer een Roemeen maar die doen ook alleen iets met banken. kregen procesverbalen en mochten de eerste vijf uur niet rijden. Daarna kon je gewoon weer aan het werk. Oh, Oké. Okay. Er is, uh, uh, wat ook heel leuk is, er is een eervolle invitatie geweest voor twee Zandvoortse schilderessen. José en Joke Koenraad uit Zandvoort dus, die exposeren als eerste Nederlanders op de prestigieuze Windsor Contemporary Art Fair in Engeland. Dit evenement waar ongeveer 100 schilders, fotografen en beeldhouwers uit Europa aan meedoen... wordt van 13 tot en met 15 november gehouden op het Royal Windsor Racecourse op korte afstand van Windsor Castle... Nou, de dames zijn natuurlijk zeer uh, in een nopjes dat het er is. En uh, wie weet dat het reisbureau nog reizen gaat regelen. Zodat je de schilderij daar kunt bekijken. Dat lijkt me het best Hè? Yeah. Uh, slim iets. Want uh, we gaan een uh, art fair reisje houden. We gaan naar Engeland. <tog> maar in ieder geval als je nog wat meer wil zien. Kijk naar www.koenraad-art-gallery.nl Of, dat is wel weer leuk. www.windsorcontemporaryartfair.co.uk UK. UK. UK. Top 100. Ik neem het mee in de UK. Roovogelshow met diverse demonstraties uh, door uh, valkenier uh, Marina Bliek. Hij is gratis. Recreatievijver. Het, uh, het Wend. Het wat, Wend. Het Wat. Het Wat. Waar staat Wend? Wend. Nou goed, maak je het nou, Bereikbaar via de zeeweg. Staat er echt Wend? Het wind. <lacht> nou, Wend. Nou. Laat en, maar, het los. Wat staan er nog? Uh, maar goed. Uh, via de zeeweg in over die uh, keren bij Koevlak. O, uh, ja. Het Wend. Ik, ik blijf er nog in hangen, zeg maar. Het duurt, uh, duurt tot de half vijf. Het is dus uh, zondag, morgen. Ja, begin op tien uur. Ik heb begin... de dat dag. honden niet welkom zijn. Want honden die worden misschien een beetje pagels van zo'n uh, roofvogel. Die gaan er misschien achteraan. Oh, uh, Morgenmiddag is er ook een uh, leuke middag in uh, de protestantse kerk aan het Kerkplein. Want daar treedt voor u op, voor u speciaal, luistert u, op het Hoorns-Byzantijns mannenkoor. Uh, onder leiding van de Nederlandse Grigorio Sarolea. Die tevens dirigent is van het befaamde Utrecht Byzantijns koor. Een concert meer dan aanbevelingswaardig. Het begint om drie uur. Half drie gaat de kerk open. Toegang is gratis en het is georganiseerd door de Stichting Classic Concerts. Het wint. Ja. Eh, traditionele paddenstoelendag is morgen op de overplaats naast de speeltuin Line Lineushof. Er zijn tal van activiteiten zoals paddenstoelencursus. Ze dus proberen ja. het gewoon nog weer uh, positief uh, ja. input te geven. Infomarkt uh, en, uh, en men kan ook een hapje van de paddenstoelen proeven. Ja, misschien worden ze dan er wel een beetje, beetje gek. Om een beetje paddenstoelen te eten. Dan ga jij een beetje aan kinderen geven, We zijn helemaal gek geworden. Dus dat, dat kan toch randen... allemaal niet. Er is in de maand oktober, ik ga zo direct even kijken... in Bibliotheek Duinrand, afdeling Zandvoort... een ja? nieuwe tentoonstelling in de expositieruimte. De Amsterdamse Katja Berkenbos exposeert haar panelen... die ze zelf omschrijft als schilderij van papier... Uh, het werk uh, dat te zien is, is op de expeditie in de bibliotheek, is als het ware een spirituele zoektocht gevuld met brieven, vlinders, labyrinten, vleugels, gebouwen, nerven en kleur. 24 oktober, dat is volgende week, zal Katja zelf aanwezig zijn tussen 12 en 14 uur, dus, dus uh, ja, tussen 12 en 2 uur. Om vragen van belangstellenden te beantwoorden. De hele maand oktober is het te zien. Laatste berichtje even. Diverse uh, uh, literaire vertalers zijn op zaterdag 17 oktober in het land ingetrokken. Onder andere uh, vrijdag uh, 16 oktober begint het al. Zijn ze tussen drie uur s middags en vijf uur in boekhandel Blokker aanwezig? En ze willen wat aandacht krijgen voor een. Eigen, ja, hun vertalingen. Heel veel titels meer dan de helft van de, de titels in Nederland en Vlaanderen zijn oorspronkelijk niet in Nederlands, maar worden altijd vertaald door een vertaler. En een vertaler is een hele belangrijke schakel Absoluut. voor een goed boek. En eigenlijk wordt het nooit, ja het wordt even genoemd in het begin van het boek, maar verder is er weinig aandacht voor. Dus ze willen nu meer aandacht daarvoor vragen. Dus komen ze langs bij allerlei uh, boekwinkels ...om er aandacht voor te vragen. Ja, ik vraag ook, uh, en wat ze dan af? precies gaan doen, weet ik niet, maar ze zijn er. Ik vraag me ook af wat de verhouding is van wat de vertaler verdient eraan. Want... Heel weinig, had ik gehoord. Ja? Ja, ze, ze, als ze zeg maar uh, een paar boeken vertalen, dan doen ze dat omdat ze het leuk vinden. Vast en bedrag of zo? Een vast bedrag, maar ze, het is niet dat ze daar de echt van kunnen leven. Dus dat ze niet zeggen van ik wil bijvoorbeeld een dubbeltje per verkochte exemplaar? Nee, dat zit dat er niet Dat is weer in. gevaarlijk, want als er, gewoon, als er maar tien verkocht worden, dan heb je maar één euro. Voor maar, al het werk. Maar ze zijn echt zo betrokken bij die boeken. Toen horen ze op Radio 1 ook dat ze gewoon... Ja, het is als ze zo'n boek zien liggen en ze weten dat ze vertaald hebben... Dan denken ze, ja, het is toch ook mijn boek eigenlijk een beetje. Ja, natuurlijk. Ik gewoon ze geven wel een eigen persoonlijke noten aan. Ja. Ze doen. Want, uh, het, die, het is toch een hele klus om sommige woorden in, in het Nederlands... toch diezelfde ja. lading te geven. Dus nou, staat er even bestil als je weer zo'n uh, uh, John Cresham. Het lijkt me ja, John Grisham. Ik... Ja, en Harry Potter. Die, oh, uh, Harry diegene Potter. Die, die Harry Potter boeken vertaalt. Ik bedoel, die heeft wel uh, de primeur. Die heet, ja, die mag Dat altijd. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is wel heel erg gein natuurlijk. Ja. Het is alweer tijd voor de jolandekeuze. Kijk, Marie Bazar. Het is bizarro. Tisento. Tisento. Tisento. Van de plaat die ik zelf echt heel vaak gedraaid heb, nog bij de Piraat zat. Ja, dat was toen nog allemaal, Het was spannend zeg. Ja, ik zit ook nog 40 jaar bij de, bij de omroep, zeg maar. Ik ga ergens in februari hebben een feestje dat de omroep 20 jaar bestaat, ook gewoon. Ik kan me nog herinneren dat ik hier op de fiets aan rijden, gewoon dat ik hier begon. Zover Tizento de Keus. Kwart voor tien in uh, Zandvoort. En uh, Vandaag had ik even de tijd om wat meer te lezen in de krant. En ik las een stukje over uh, Ivan Demjan Juk. De man die natuurlijk in Sofibor uh, een, een, een kampenwaker was. En daar dus echt heel veel mensen heb uh, begeleid de dood in. En ik had altijd het idee dat hij gewoon zo'n beul, weet je. Dat is een man die gewoon. Uh, het leuk vindt die het maar. leuk vindt om andere mensen dood te maken. Maar hij was eigenlijk een soort voetveeg van de nazi's. En hij had eigenlijk niet zoveel keuze om gewoon maar te luisteren. Om gewoon al die mensen maar te begeleiden vanuit die trein. Want er werd niet gewerkt, er werd, je kon daar ook niet, niet, niet slapen, er waren geen barakken. Het was gewoon echt uit de trein meteen de gaskamer in. Dus het was echt een kamp des doods gewoon. En hij heeft dat gewoon begeleid. En nu wordt door heel veel mensen wordt hij aangerekend... als de man die dat allemaal heeft veroorzaakt. Maar hij, hij was eigenlijk ook maar een beetje nou, een loondienst. Hij werd bijna niet betaald natuurlijk. Hij werd gewoon alleen maar opgedragen dat hij het moest doen. Alleen ja, dit is wel vaag, want... Hij heeft zichzelf nooit aangegeven. Dus hij heeft nooit echt schuldgevoel gehad. Dat is wel weer zo. En hij is al meerdere keer ontsnapt. Dat hij zei dat hij ziek was. En dat hij ellendig was. En dat hij uiteindelijk dan weer vrij werd gelaten. En dat hij dan weer snel naar een ander land vluchtte. Dus het is een, nee, een beetje hij een iedere vage keer weer persoonlijkheid. Je of zo in een ander land weer terug en weer aan je werk. Ja, hij was een automonteur heel lang. Hij heeft er echt een vrij sober leven geleid. En uiteindelijk hebben ze hem toch weer in de kraag gebracht. vrij sobi leven geleid. Sobi, ja. Dat is <laughs> ja. echt, echt een heel triest kamp hoor. Als dus je denkt: wow. Maar goed, uh, zelfs uh, Frits Barend, die, uh, die ook heel uh, achtergronden heeft... die is daar naartoe gegaan. In München speelt het momenteel. En uh, die zegt dan van... ja, ik weet nou precies eigenlijk wat ik ervan moet vinden. Eigenlijk aan de ene kant is dat een, een, een randebiel. Iemand die gewoon moet leiden. Aan de andere kant, ja, was je ook maar in dienst. En, en welke ja. plaatsen had hij... Dit is een moeilijk iets, zoiets. Maar het is ook heel moeilijk. Want ik denk ook wel van zeker als je kijkt... Uh... Naar uh, mensen die dan uh, fout waren in de oorlog en alles. Ja, uh, het is ook een, een kwestie van overleven. Dat ja. is inderdaad net als in de natuur eten of gegeten worden. Maar daarom is het niet goed wat ze doen. Maar stel je ervoor, ik werk hier bij de gemeente. En dan worden, wordt de gemeente overgenomen door... We uh, worden misschien aangevallen door Engeland of zo. En, uh, ja. het, alles wordt overgenomen. Ja, het werk blijft hetzelfde in principe. Alleen er is een andere baas. Nou ja, dat gebeurt vaker. Ik bedoel, volgende, volgend jaar hebben we de gemeenteraadsverkiezingen. Krijgen we ook andere bazen, weet je wel. En, en, en ja, je moet eten. Ja. En wat moet je dan? kan je dan gewoon zeggen: nee, ik doe het gewoon niet hoor. Je mag nou, je een kan een andere baan maken. gaan zoeken. Maar op dat moment is er gewoon weinig. Omdat de hele economie op zo'n gat ligt vanwege de oorlog of wat dan ook. Ja. Wat moet je dan? Je hebt je gezin, je moet eten. In... Nee, enige, wat je kan doen is dat je in het verzet gaat. Dat je, ja, dat je stiekem, stiekem, stiekem paspoortjes regelt of zo. Ja, dat Daar ja, ja, kan het ik het helemaal toe. niet bij hoor. Maar dat valt mooi natuurlijk. Maar ja, goed, je krijgt steeds vaak ook mensen. Ook gewoon die ook zeg maar uh, kind zijn van NSB'ers. Die, die eigenlijk vroeger gewoon niet naar voren durven komen. Nu ook tevoren durven komen te dus zeggen. Maar, we zijn eigenlijk ook slachtoffers en, ja, dat volgens mij twintig jaar geleden kon je dat echt niet zeggen. Nee, ik ben nee, ook slachtoffer nee. omdat ik een ben van NSB nee, maar Het verandert vertel je... dus langzaam. hè? Ja, dat er anders heeft, aan gekeken wordt. Mijn vader heeft ondergedoken gezeten tussen het plafond. Weet je, Dat zijn dan weer leuke verhalen om te vertellen. Ja. In Haarlem. Had je toen, en, uh, toen had je ook van die rassia's en zo. En dan moesten, het werkvolk moest dan afgevoerd worden naar uh, Duitsland. En toen zat mijn vader tussen het plafond. En ondertussen liepen de mensen door het huis. En toen moest hij heel erg plassen. En dat vonden wij natuurlijk een fantastisch verhaal. Gewoon het al lekker. Ja, bijna. Zo van dat is een Duitser van, hé, hey, regent het trup. hier? nee Maar het regent niet buiten. Ja. <coughs> ja. Zal ik even voor u kijken? Want sommige Duitsers zijn best wel behulpzaam geweest ja. ook. En zal ik zal ook even kijken of het de leiding kan maken. Nee, nee. Heel en, heel en hoe harder ze nou. nee zeggen, hoe graag ze het willen. Want dan weten ze dat er iets uh, niet helemaal klopt. Dat is altijd weer waar. Nou ja, ja het, is, het is afwachten wat er met deze man gaat gebeuren. Zijn er nog een aantal natuurlijk die zich hebben misdragen in de oorlog. En hij is er een van. Hij is, uh, wat is het bijna negende geloof ik. Is het niet, 89 of zoiets is het? Zoiets in die richting. ook. Nou, als we het okay. toch over oude mensen hebben... Heb je het mee gevolgd? Het was echt de week van de oude mensen die uh, ons verlieten. Vertel. Nou... Wie heb het gemist? Er was een vrouw van 17, geloof ik, die overleed. En toen was er een andere vrouw die nam het over... Die liep toen op kop, zeg maar. Ja? En die was 105, geloof ik. En die is afgelopen paar dagen ook overleden. Oh, ja. Dus er zijn echt twee oudere mensen overleden. Uh, ja, die hebben nog in drie eeuwen geleefd ook. Hè. Dat ja, vind ik ook zo dat mooi. Is wel, ja, dat is wel gaaf. Drie eeuwen gewoon geleden. Ja. In 1900 geboren. In 2000 echt geleefd. In 2001 zijn ze overleden. Ja, ja die vinden het wel fantastisch. Dat, dat, die, eeuw, dat ze die nieuwe eeuw gehaald hebben. Ja, dat is waar. En gisteren zag ik in de krant, pak het er even bij, sorry. Moet even naar je naast lopen. Ja. Zag ik een vrouw in Rusland nog wel. Dat je denkt, nou in Rusland, daar haal je, daar haal je een leeftijd van 40. Omdat je er ook altijd aan de wodka bent. Die was 118 en woont nog steeds zelfstandig. En haar kleindochter komt regelmatig langs om even, met haar, om even te luchten. Ja, want je weet het met oude mensen. Die moeten af en toe gelucht worden. Ja, dat is maar die waar. is 118. Ja. Maar zag ik nog een heel verrassend artikel. Ik wil het vorige week al vertellen. Dus het is een beetje oud nieuws. Ja? Maar het, het blijkt dus dat Zimbabwe 74.100 jaar geteld Wow. Ja, maar wat is dat nou? Dat is heel opmerkelijk, aangezien uh, de gemiddelde levensverwachting in Zimbabwe is slechts 34 jaar voor vrouwen. Ja. Moet je nagaan. Huh? Dat is gewoon uh, min, min, min, meer dan de helft minder dan bij ons. En 37 jaar voor mannen. En slechts 14,7% van de Zimbabwe banen haalt de 60. Maar nou blijkt dus gewoon. Uh, Zimbabwe telt 5,9 miljoen stemgerechtigden. En het kiesregister is nageplozen door uh, research en. Uh, advocacy unit uit Amerika ja. omdat er nieuwe verkiezingen komen maar ze konden dus niet nagaan hoeveel kiezers inmiddels waren overleden oh. die cijfers krijgen ze niet van de overheid maar het is 74.100 jarigen dat de levensverwachting echt 37 jaar is voor mannen en 34 voor vrouwen, weinig hè In papierwinkel, ja. Papier... dan moet je inderdaad zorgen dat je gauw kinderen krijgt en niet wachten tot je 34 is want dan ben je nee. dood voortplanten, snel voortplanten <laughs> erg hè dat... oh. erg hè nou, gelukkig ja, is het niet het hier. Nee, nee, het is maar, daar. Kun, ik vind het, ja, maar ik heb daar een vaste kind. heet dat? Een kind? Oh. oh, oh ja, dat wordt het anders weer, hè? Ja. The Basement Jacks met Sam Sopero. Feelings. I never thought, I never dreamed. The things will get the better on me. Sam Saper, althans, die is door Basement Jax ingehuurd. En Basement Jax werd alweer iets aparts in te zetten. Het hele is dat vol met verrassende klanken. Ga ook eens een keer naar uw CD-zaak. Ja, laat u verrassen. Laat u meevoeren op de tonen van... Toepak blijft op de radio Zorg in Zandvoort. De politie Twent Twente is een onderzoek begonnen naar een eigenaar van een kapsalon, uh, kapsalon B uit de Nijverdal. Gay? Kapsalon gay? Nee, kaps, kapsalon B. Oh, Ja. ze zeggen altijd dat kappers altijd gay zijn, dus dat kan me heel goed voorstellen. Dat zal wel. Are you gay? Uh, die, uh, zijn personeel die wordt door zijn personeel beschuldigd van het feit dat hij op de toilet een cameraatje heeft geplaatst. <laughs> Een van de medewerkers, uh, uh, Yvette, die was tussen de prula, prula en juist op de wc. Om van die leuke hebben die een beetje allemaal van die versierd. Die ja. van die, van die, een pot voor die stond er ook, zodat, uh, nou ja, dat soort dingen al. En, en toen werd ze opgeschrikt: Hey! Een lampje brandt. Wat is dit? Dat is een cameraatje. En toen dachten we, nou, er ja, wordt gefilmd. En zou wie doet me dat? Ja, ik zou hem even inbrengen. Ik zou hem even inbrengen. Maar uiteindelijk is er nog niet, uh, kunnen ze niet achterhalen wie het nou gedaan heeft. En de hele, de hele staff, de hele personeel, is dus gaan staken. En uiteindelijk moest de, de, de, de eigenaar, dus andere mensen uit een andere filiaal halen. om dit filiaal te laten runnen. Ja, dat uiteindelijk is. zijn ze alweer aan het werk gegaan. Maar de ja, politie heeft echt er helemaal werk van gemaakt om te achterhalen ja, wie die camera heeft geplaatst. En hoeveel mensen zijn er gefilmd. Ja, zijn er ook klanten je gefilmd? Je moet toch een draadje volgen? Dan zie je toch de, de ja. recorder of zo? Jeetje. En ze denken ook dat de man het niet gedaan heeft. Want hij is getrouwd en hij heeft twee kinderen. En dan doe je dat soort dingen niet. Nee. Nee. Dat is genoeg. Dat is echt een alibi. Ja, dat zijn alleen die vieze oude mannen in uh, lange uh, jassen. Van die, ja, zonder zakken. waar ze gewoon. Ja, ja precies. Ja, ik snap het. Ik heb weer een andere. Ik moet even. Ja, ik heb weer een terugtje Sper.